8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Drie provincies en 19 gemeenten hebben een brandbrief naar Den Haag gestuurd over goederentreinen. Gemeenten tussen Zwijndrecht en Venlo maken zich zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door het dichtbevolkt gebied. Vanaf volgende maand wordt er gewerkt aan de route, waardoor er tot 2022 meer goederentreinen door Brabant gaan rijden. De briefschrijvers willen garanties voor de veiligheid. Het Iraakse leger heeft de islamitische terreurgroep IS bijna helemaal verjaagd uit Tikrit. Volgens ooggetuigen heeft het leger zeker 75 procent van de stad in handen. Zo'n 100 strijders van IS hebben het nog voor het zeggen in delen van het centrum. Ze zijn omsingeld door Iraakse strijders en worden vanuit de lucht aangevallen. Tikrit was sinds juni vorig jaar in handen van IS. Het offensief om de stad op IS te heroveren begon twee weken geleden. Air France KLM zal geen banen overhevelen van het KLM-kantoor in Amstelveen naar de hoofdvestiging in Parijs. Die garantie heeft staatssecretaris Mansveld in Parijs gekregen van de top van het luchtvaartbedrijf. Ook blijft het netwerk van bestemmingen van KLM intact en blijft Schiphol een luchtvaartknooppunt. De top van Air France KLM heeft verder herhaald dat KLM de eigen kas mag blijven beheren. De voorzitter van de stichting Vliegramp MH17 heeft zijn functie tijdelijk neergelegd. Aanleiding is een strafrechtelijk onderzoek naar de burgemeestersbenoeming in Vecht. Het OM onderzoekt of Piet Ploeg, voormalig VVD-wethouder in de Utrechtse gemeente, schuldig is aan lekken. Zolang het onderzoek loopt, legt Ploeg het voorzitterschap neer om te voorkomen dat het behartigen van de belangen van de nabestaanden van de vliegramp in de knel komt. Het weer, vanavond en vannacht, is het helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. en zeer lokaal kan mist ontstaan. Morgen overdag wolkenvelden, maar vooral in het zuiden ook zon. En bij een toenemende oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij, jij heeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zfm. Met. Met nu alternative FM. Ja, en dan denk je, heb ik nou iets klaarstaan? Ja, dat had ik. Maar er zit nog iets, er loopt nog iets, en dat is een uh, soundcloud. Dus die moet je eerst dus zijn nek even omdraaien. Want anders komen er dus twee dingen tegelijk op één kanaal. Dus en wat zeggen we dan? Wa wa Wow. Ja, het is een hele goede opening. Goedenavond, uh, het is 12 maart. Uh, we gaan zo direct uh, natuurlijk luisteren naar onze live gast. En we gaan natuurlijk ook praten met Andy. Die is uh, vanavond uh, te gast hier tussen 8 en 10. Ja, ik, uh, het moet even een andere opening, dus, uh, dus ik doe het even uit de losse post. Maar we hebben natuurlijk ook nog even een kleine agenda. Want vanavond uh, gaat uh, My Baby met uh, Chaminade in première bij de Melkweg in Amsterdam. Daar wordt uh, het album gepresenteerd. En het is toch al uh, de week van uh, de albums uh, presenteren. Want zaterdag dan, uh, wordt in de Piers ook uh, een nieuw album gepresenteerd door de heren van Alaska. Dus het uh, blijft er altijd uh, heel erg leuk op. Over My Baby gesproken. Want dat was eigenlijk ook meteen de opening van deze Alternative FM. Hier zijn ze met Uprising. Leuk verhaal achter dit is dat ik een paar weken geleden... op een gegeven moment een uitnodiging kreeg om bij de EP-presentatie te zijn van X. Wie is dat? Dat is Marnix Dorenstein. Dus de producer bijvoorbeeld van Herman van Veen's Kersvers. Dat ding dat werd deze week goud in de wereld door. En Herman van Veen was 70 jaar en Claudia de Breij sprak hele mooie woorden over Marnix Dorenstein. En daar was ook Kato van Dijk. En Kato van Dijk had een kaartje voor de dinsdag... Maar wilde graag naar de maandag, omdat haar zus ook op de maandag was. Dus toen zei ik, van, willen we dan even ruilen? Ja, dat is goed. Dus ik heb ooit een hele fijne uh, verbinding met Cato uh, van Dijk. En uh, we hebben gewoon kaartjes geruild voor een EP-presentatie. Dat is een beetje uh, de verwantschap die ik heb. Vanavond is uh, My Baby uh, te horen en uh, te beluisteren in de Melkweg. Omdat ze dat uh, gaan presenteren. Ik ga eens even kijken of ik uh, en er een beetje bij kan halen. Ja... Mag ik even een microfoontje erbij pakken? Want uh, vanavond is zij de uh, gast hier bij uh, Alternative VM. Je mag ook zitten hoor. Dat ja, ik wil uit. liever staan. Oh, dat is goed. Uh, uh, maar goed, wat, uh, wat, hoe ben ik aan Annie gekomen? Nou, dat is, een, uh, is een, ook een heel leuk uh, verhaal. Uh, zij deed ooit mee aan de Grote Prijs van Nederland. Dat is alweer uh, drie jaar terug. Maar er zit nog een uh, ander verhaal aan vast. En dat is ook meteen de mooiste introductie die we doen mm. vanavond. Want ja, je, je hebt op een gegeven moment besloten, ik gooi het roer om. Ja. Je, zat, uh, je zat ergens op de Zuidas geloof ik hè? Dat klopt. Ik ja. zat bij, uh, in het hoofdkantoor van de ABN Amro Bank. Ja. En daar zat ik al een paar jaar. En eigenlijk toen ik het besloot, ik gooi het roer om, zat ik zelfs voor de bank in Oslo... In Noorwegen. Zijn dat ook die Oslo-recordings? geweest? Dat zijn die Oslo-recordings geweest. Ja, ja, ja, ja. Goed, maar, uh, hoe, want, want jij bent van huis uit, ben je helemaal, uh, heb je ook opgeleid tot financieel deskundige? Moet ik ja, het zo zeggen? Zo nou was ja, het ook, hè? He? Ja, deskundige. Nou ja, je hebt, je hebt uh, ik heb een titel waar finance in zit. Juist, ja, ja zo was het, ja. Uh, want was dat ooit je voorkeur? Uh, waar je toen op school zat. Toen je dacht van dat wil ik later gaan worden. En nou, dat wil ik gaan doen. Ik weet het niet. Ik was altijd wel goed in economie. Ja. Uh, en, en daar hoefde ik weinig voor te doen. Dus, dus dat, en ik ben vrij lui aangelegd. Wat sommige dingen betreft. Oh. Dus de dingen waar ik weinig oh. voor hoefde te doen. Wat een openbaring weer. <laughs> ja. Um, en, en ik ben eigenlijk via een hele omzwerving bij economie terechtgekomen hoor. Maar uh, ja. uiteindelijk leek het me gewoon een goed idee. Mm. En uh, dat was het op zich ook wel. Ik had het ook best wel prima naar mijn zin. Maar uh, uh, ik heb eigenlijk altijd, en dat was veel natuurlijker... Uh, de behoefte gehad om te zingen en om te spelen. En ja. uh, dat is gewoon gegroeid. Dat is niet weggegaan. Waar is dat moment gekomen dat je zei... op een gegeven moment, ik wil alleen maar zingen, liedjes maken en meer niks. Nou ja, dat was in Oslo toen ik daar voor de bank aan het werk was. En um, daar had ik ineens tijd om na te denken. Want als je in een ander land bent, zonder ja. je familie en je vrienden... dan heb je weinig sociaal leven. Dus dan als je thuis komt van werk, dan ben je ook veel meer alleen. In het weekend loop je een beetje alleen rond. Wat ik trouwens heel fijn vind, want dan ben ja. ik ook meer aan het schrijven. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik vind het allemaal wel leuk. En het biedt wel mooie kansen. Ik zit wel nu mooi lekker in Oslo en ik ben aan het werken en het is leuk. Maar... Ja. Um, ik zat toen in Oslo eigenlijk elke zondagmiddag in een jazzcafeetje alleen. En toen dacht ik eigenlijk van ja, ik wil gewoon niet over 60 jaar... als ik oud ben, spijt hebben, terugkijken en denken... had ik daar maar wat mee gedaan. Ja, <laughs> kijk, dat zijn, dit is het eerste applausje vanavond, <laughs> dames en heren. Want dit uh, getuigt van respect. En dat respect heb ik altijd voor je, voor je gehad eigenlijk. Nou, al, je al, al vanaf dat verhaal eigenlijk mm -hmm. al. Uh, want je vertelde dat uh, tijdens... Die avond in bitterzoet vertelde je dat al. Je liet het eigenlijk ook bij de presentatie... dat je dat al een beetje doorschemeren. Hoe ja. je de liedjes daar ook bracht. Mm -hmm. weet ik nog. Dus, en dat vond ik ook al, al iets... Uh, ja, de, ik had meteen al eigenlijk wat met, met, met, uh, met, met jou ook. In, uh, okay. in dat, dat opzicht alleen al de stap die je genomen had. Ja. En ik was daar net mee bezig. Dus, dus, dus voor mij is het zeer herkenbaar wat jij deed... Uh, alleen, ja, wij schelen nogal even van, uh, van leeftijd. Uh, ik vind het dan altijd wel uh, leuk als jongeren dat uh, nu mm -hmm. ineens bedenken. En uh, ja, oké. Okay. Maar uh, dat is de aanzet. Uh, ja. Toen kwamen dus de, de Oslo Recordings, neem ja. ik aan. Hè? Nou ja, die heb ik eigenlijk gemaakt. Ik ben, ik ben daar in Oslo, omdat ik tijd had, de studio ingedoken. Mm -hmm. En eigenlijk met een totaal onbekende producer. En die deed gewoon wat ik zei. En ik had eigenlijk ook geen verstand. Dus daar is best wel een aardig plaatje uitgekomen. Mm -hmm. Maar uh, een, goede, uh, ja, een goede les, denk ik. Uh, de Oslo Recordings, die EP. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op. En toen ik die had gemaakt, toen dacht ik ook van ja... Ik kan hem niet maken en dan zo nu laten liggen. Daar moet ik dan ook wel echt iets mee doen. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk het extra zetje wat ik nodig had om uh, er echt voor te gaan. Ja, ja dat is, uh, het is een helder verhaal. Ja. Um, het is ook, een, dat is ook een totaal andere EP die ik ja. uh, heb uh, beluisterd. Uh, er zit meer heel veel ja, verstilling eigenlijk ja. in, vind ik. Veel wat? Verstilling. Zit, verstilling? Ja, het is een beetje een stilleven zoals je ja. dat, uh, zoals je dat uh, oh, daar... Uh, ja, maar minder dynamiek dan of zo? Nee, um, oh. het, de, het beeld wat ik erbij Oké. Okay. De zong zijn, ja. zijn wel dynamisch, maar ja. het is meer het... Uh, ja, je proeft ook echt uh, van uh, het land, ja. de rust en nou, uh, ja, de dat kanten. Dat, dat, ja, dat, <laughs> het was ook heel leuk om te doen. Het was ja. net buiten Oslo en ik weet nog heel goed hoe dat, hoe dat metro ritje daar naartoe ging. Het was een hele kleine studio buiten en het was ruim en... Uh, mm. Ja, het uh, was wel mooi. Ja, nou ja. Dit is uh, even de uitgebreide introductie ja. van, uh, van Andy. Moet ik naar de piano? Ja, we gaan zo direct. Oh. Uh, ga, <laughs> ja, we gaan niet meteen, uh, gaan niet meteen <laughs> okay. spelen, want ik heb nog twee nummers. Uh, in yes, de nou dan kan ik nog koffie drinken. Dus je kan <laughs> nog even gewoon een bakkie uh, drinken, zou, uh, zou ik ook zeker doen. Uh, ik had het al in de, de introductie over uh, X, uh, Marnix Dorrestein. Uh, de man die uh, met Uberig in 2012 ook meedeed aan de grote prijs van Nederland. Maar dan in de categorie Bands. En die wonnen ze dus ook. Uh, uiteindelijk uh, viel die groep uit elkaar. Dat was uh, een beetje ook de zwanenzang. Uh, Marnix besloot om uh, solo-projecten te doen. Uh, dat deed Chris Kok ook. En Donata Kramars is ergens in Duitsland uh, uh, neergestreken. Uh, dat, ja, wat, wat in Ubrich gebleven is, is natuurlijk ook een beetje de Electropop. Die zat daar eigenlijk ook al, uh, al in. En dat heeft uh, Marnix ook doorgezet op het, uh, de eerste EP die hij gemaakt heeft. En dit is dan eigenlijk ook de nieuwe single uh, die eraf uh, komstig is. Het uh, nummer dat heet Out on Love. I'm out of focus. I can't concentrate. I'm of credit. Celebrate I'm out of personality And I'm out of lust I'm out of teardrops And I'm out of trust tegen de Belgische Ilse zeggen wij hartelijk gefeliciteerd want ze is vandaag jarig uh, Hollywood Hills was dat is uh, regelmatig een uh, stamgast uh, de laatste weken dus uh, die, uh, die draaien we gewoon en uh, er komt zo direct nog veel meer hier bij Alternative FM langs dus uh, het gaat helemaal goed komen um, het is uh, zo langzamerhand uh, tijd voor uh, de live uh, muziek dan uh, ga ik even een knopje aanzetten want anders dan hoor ik niks en aan de andere kant er zit een, uh, een lieftallige dame aan een uh, piano. Het uh, was even spannend uh, of ze de piano nog had. Maar uh, <laughs> ze heeft hem uiteindelijk uh, heeft ze hem, uh, onder de arm meegenomen. Met de hulp van haar vriend. Die is Jij. er ook. Uh, Andy, uh, het, is, uh, ja, het is jouw feestje vanavond uh, hier uh, bij ja, Alternative FM. Het. Dus uh, ik uh, zou bijna zeggen: welke twee nummers uh, ga je in dit uur ons uh, uh, laten horen? Um, de liedjes heten London en 1996. 1996? Ja. Dat zegt mij niet zoveel, want nee. uh, die, uh, die heb ik nergens uh, terug kunnen vinden. Ik dacht, ik speel ook eens iets wat jij niet kent. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Uh, Londen die staat uh, volgens mij op uh, de laatste EP die Dat je hebt klopt. uitgebracht. Dat klopt. Afgelopen jaar. Ja. Laat maar horen! Primrose Hill, a ray of sunlight makes, makes uh -huh. a silver day. Uh, heel erg uh, mooi is uh, dat uh, nummer. Als je, ja, ik, ik heb er een stuk over geschreven. Dat heeft uh, Annie ook eventjes meegenomen in de aankondiging op, uh, op de sociale media. Dat, uh, dat stukje wat ik vorig jaar geschreven heb. Maar je wordt als het ware, als ik uh, dat, jou dat liedje in Londen hoor zingen uh, en spelen, uh, dan, hoor, uh, dan, dan zie ik ook gelijk ook het stadsverkeer van Londen ook voor me. Uh, en ook de plekken uh, die, uh, die de stad ook herbergt, wordt als het ware in het liedje meteen ingezogen. Zoals dat uh, zo heel netjes uh, wordt uh, verwoord uh, door de mensen. En dat is denk ik ook de bedoeling van het liedje. Ja. Toch? Dat vind ik een compliment. Ja. <laughs> uh, die andere uh, die nu even op uh, stapel staat, uh, dat is, uh, vind ik altijd wel al leuk. Dan heb ik even een mooi bruggetje geslagen. Dan uh, kan, kan Indy nog even een slokje koffie nemen. Ja. <laughs> uh, is uh, het nummer wat, uh, wat ik niet ken. Uh, dat was 1996 hè? Ja. Ja. Wat deed jij in 1996? Wat ik in 1996... Nou, dat kan ik je nog wel vertellen. Uh, er, is, uh, er is ooit hier in Zandvoort een hele illustere kroeg geweest. <laughs> Die heette de Wild Werd gedaan door Frankie Vink. Als je zit te luisteren... Frank, uh, uh, we zullen je toch wel weer even noemen. <laughs> en ik had in 1996 even het plan gevat... om de hockeyfinale in een rockkroeg te kijken. Dus... Dat is, dat is een van de, de punten die mij is bijgebleven in 1996. Dus, uh, okay. dus, uh, vertel, ja, dus, dus dit is heel erg mooi als je uh, eventjes teruggaat in de tijd. Maar nu even de versie van Andy erbij gebruiken. a cigarette I tried to act Like I'd done it For years Uh, ik, ik, uh, ik kan niet anders zeggen want ik hoor, ik hoor ineens ook in, op een gegeven moment ergens jou in het liedje zingen uh, dat je, je toen ergens voor jou jezelf een beslissing had genomen dat je een, je droom achterna moet volgens mij zat dat in het liedje verstopt ik, hoor, ik hoorde ergens in, uh, een stukje tekst hmm. en uh, daar, uh, ja, nou, dat is eigenlijk uh, ook een beetje van degene wie je nu bent tenminste hmm. uh, zoals ik je uh, uh, voor een deel heb gevolgd ook ja. <laughs> nee. Of is dat toch? Ben, nee, nee, zit ik er naast? Nee, nee, nee, helemaal nee, nee. niet. Ik nee. ben ook een enorme dromer. Dus dat klopt Jij bent wel. ook een dromer. Ja, enorm. Nou, ja. Dan, en, uh, ja. Dat ben ik ook. Dus. Nou. Uh... Ja, dus dat, dat, dat is misschien wel een beetje is, een koepelend thema. Ja, is dat, <laughs> is dat ook uh, hoe je het liedje hebt geschreven? De, dat, je een, uh, dat je op een gegeven moment ergens in je herinnering van, oh ja, dat was dat moment. Mm -hmm. En dat je dan op een gegeven moment het liedje hebt geschreven... en dat het ook uh, in, in een bepaald tijdsperiode uh, vervat nou, is. Ja. In, uh, want 1996, nee, ja. het zal voor jou ook een betekenisvol jaar geweest moeten zijn, denk ik. Nou ja, de, de, de iets minder romantische versie van dit verhaal is dat het 1997 was. Maar oh. dat was een lettergreep te veel voor dit liedje. Oh. Dus, uh... <lacht> <lacht> niet doorvertellen. Nee, geef niet, geef niet. <lacht> um, maar, ja, weet je, toen was ik zeg maar een tiener... Mm -hmm. En uh, dat was wel de tijd, als ik daarover terugdenk... dat ik voor het eerst heel erg verliefd was... en daarna heel erg verdrietig. Of, uh, en da dan dus op het strand zat te schrijven in een schriftje. Ja, dus dat is uh, in feite waar het over gaat... En, uh, ...als je heel erg verliefd bent als tiener... Dan ga, je, ...dan ga je ook ineens dromen over allerlei dingen die je wilt en zo. Uh -huh, uh -huh. Uh, ja, dus dat is wel een, beetje, dat is een uh -huh. beetje waar het over gaat. En als ik hier aan denk, dan zie ik mezelf dan wel een soort van... ...totale melodramatische op het strand zitten met tranen in mijn ogen... En ...maar opschrijven hoe, uh, hoe ernstig het allemaal was. Ja, want, <laughs> want ik, wat ik ook leuk vind... Uh, ...is ook op de manier waarop uh, jij de CD of de EP presenteerde... in. Mm. Ik dacht oktober of november, dat weet uh, ik niet meer precies. Eind september. Eind september was het zelfs. In uh, Bittersoet. Uh, dat je op een gegeven moment ook het uh, verhaal uh, erbij uh, uh, vertelde. Je, uh, hey, je muziek uh, om, omlijste je eigenlijk met een verhaal. Mm -hmm. En dit, is eigenlijk ook, uh, dit zou je ook uh, uh, jou, een hoofdstuk kunnen noemen. Ja. In, het, uh, in, in de optredens doe je... Wat, je bent een vertellende singer-songwriter. Tenminste, dat vind ik dan. ja. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja. Ik vind het ook leuk. Ja, ik vind dat. Dat, dat maakt ook een avond. Als, als ik. He, toen ik daar zat. Nee. Uh, die avond is ook gewoon een onderhoudende avond. Ook ja. geweest. En dit is er dan. Uh, een, onder, een facetje uit: he, nee. uh, dat je er iets uittilt. Uh, en dat je ook vertelt van wie je dan bent. Ja. En dat is, ik geef er dus een hele andere betekenis aan deze ja. song. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Dat ja. doet iedereen eigenlijk uh, met muziek ook, denk ik. Ja, en dat is ook wel een beetje de bedoeling. Want uh, ik heb ook wel eens gehoord dat ik teveel vertel. Dat mensen dan uh, niet meer zelf een invulling aan kunnen geven. Dus ik probeer ook juist iets minder te vertellen. Maar ik vind het wel leuk dat jij het leuk vond. Ja. Uh, want je moet, ook, je, je moet ook je eigen dingetjes kunnen vinden in liedjes. Dat is wel ja. zo. En ik heb natuurlijk een heel duidelijk beeld waar, waar dit over gaat. En ja. andere liedjes ook. Ja. Maar uh, ja. Ik zou bijna zeggen, als ik dit hoor. Ik denk uh, Radio 6 uh, had zich uh, wel uh, mogen melden denk ik hoor. Uh, dit kan zo bij Radio 6 uh, terecht. Ja, doen. maar Radio 6 gaat toch, gaat toch over? Het is niet te hopen. Maar goed, <laughs> uh, goed uh, dit was even over de indeling van de muziek. Want Nederlanders blijven altijd toch wel in hokjes denken. Ja, ik, ik had er sowieso iets van. Het is echt een sfeervol iets wat, wat je misschien wel bij Radio 6 zou zien. Ja, kunnen nou, dankjewel. We gaan straks in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers horen. Maar we gaan straks ook nog even praten met Andy over haar uh, muziek en over haar werk. Maar eerst gaan we weer uh, terug naar de, de muziek uit De Talverdoos. Zoals ik hem uh, hier uh, heb uh, voor me staan. En dan komen we uit bij een uh, groepje Rotterdamse jongens. Die ergens aan een uh, talentenjacht uh, hebben meegedaan. Op een gegeven moment hebben ze besloten, nou nah, we sturen maar even onze EP op. En daar zijn we dan Timmerman... Ja, dat vind ik wel heel erg uh, mooi. Er zitten twee tracks, er zaten erbij: Cold Heart En dit, Inconsolable. was de andere waarin ze Menno Timmerman wisten te overtuigen van hun muzikale kwaliteit. Ik heb het al geloofd. zo'n uh, hele mooie zangeres. Tenminste in ieder geval uh, wat stemgeluiden en ook wat de liedjes uh, betreft. Uh, dit is ook uh, eigenlijk... Uh, als ik naar de zong luister... maar ja, dat is hoe ik het dan beleef. Het loslaten en uh, lay it down. Leg het even weg. En uh, dan komt het uh, misschien op een later moment... ja, kan je het uh, misschien beter behappen. Dat uh, is niet helemaal de strekking... denk ik, uh, van het verhaal. Maar uh, het is wel voor mij inspirerend geweest... En, toen kreeg ik een, een klein berichtje terug van Jerusa. Dat vind ik een groot compliment. Als iemand uh, met muziek uh, een ander kan inspireren. Dus uh, overigens komt Jeruzalem uh, eind april hier uh, naar Alternative FM. Dus uh, in die traditie uh, zit jij uh, helemaal goed. Want er zitten hier een aantal mensen die uh, met grote prijzen van Nederland... Uh, zelfs uh, winnaressen en winnaars mm -hmm. hebben we ook gehad. Uh, Rogiel Pelgrim is uh, geweest. Uh, Nicole Bus dit jaar nog. En uh, Fabiana Dammers is meerdere malen ook hier uh, geweest. Dus uh, wat dat er gaat, uh, zit je in goed gezelschap. En ook deelnemers. Dus ja, uh, dus ja wat dat... Uh, uh, ja, is, is het gewoon uh, prettig om, uh, om eventjes uh, hier uh, geweest ja. te zijn. Um, even over, uh, over jouw uh, tweede EP. Uh, we komen misschien straks nog even te spreken over je eerste EP nog. Uh, city Lights, toen ik... Uh, city Love. City Love, City Love. Ja, City Love. <laughs> Uh, hey, heb heb ik hem Heb ik hem City Love. Ja, oké. Okay. Ik hou van de stad. Uh, nou, dat is ook uh, wel uh, duidelijk. Want toen ik uh, die avond ook wegging... Uh, toen had ik, uh, had ik meerdere... Uh, ja, songs al van, uh, van die EP gehoord. Ik heb hem later nog een keer opgezet. En ik denk, ja, als ik uh, daarna denk... dan zie ik dat ook. Ik, ik zie dat. Ik, ik denk in beelden. Ik zie in beelden als mm -hmm. ik de muziek opzet. En... Uh, dat is, ja, uh, het liedje wat je net speelde over Londen, uh, dan, dan hoor, hoor je dat. Maar dat was ook ergens een moment dat je ook denkt van, hé, hey, uh, de, de, de, de stad wordt wakker. Uh, ja. En uh, dan zie ik ook echt een veegwagentje rijden met een, uh, met een mannetje die dan de grote stad schoon te maken in Amsterdam. Dat, dat, uh, dat, ja. dat zie ik dan ook voor me. Het is... Het ontwaken van een stad. En ik geloof dat het bij het titelnummer het ja, geval was. Ja, dat klopt. Ja. En dat zie ik ook voor me. Ja. Dus dat uh, is goed overgekomen. Denk jij ook in beelden? <laughs> ik als denk je... wel redelijk in beelden, ja. En dat ja? helpt ook wel met liedjes schrijven. Ja. Ja? Uh, en uh, in wat voor opzicht? Als je uh, door de stad uh, hebt gelopen... Want jij yeah. woont nu in Amsterdam. Ja. Uh, als het ja. is? Ik woon in het centrum van Amsterdam. Dat ja? helpt ook heel erg, want daar gebeurt van alles. Je hoeft alleen maar op een bankje te gaan zitten. En, uh, ja. Doe je dat ook? Ja, dat doe ik ook. Yes. Te weinig. maar Ja, uh, ja veel te weinig. Ja. Ik heb dat een tijd veel meer bewust heel veel gedaan, om, om, ja. om ook te cijferen En op een of andere manier ben, laat ik me ook altijd makkelijk meeslepen in de waan van de dag. Dus ja. uh, dan, dan schiet het er wel eens bij in. Maar ik heb nu een goed voornemen, zeker nu het mooier weer wordt, ja. om weer vaker buiten te gaan zitten. Zou ik, zou ik zeker doen. Ja. In, in een stad, uh, dan merk je ook, de stadse dynamiek, dat, ja. is, dat is ook wel zo. Um, want Bitterzoet, is dat nou bijna een thuiswedstrijd voor jou geweest, of niet? Ja, het is heel dichtbij. Ja, he, ja. dat dacht ik wel. Ja, voor mij is het ook ja. het meest makkelijk als daar me ja. mensen hun materiaal presenteren. Dan ja. hoef ik alleen maar de trein te pakken en Precies. drie keer uit te rollen. En ik ben in Bitterzoet. Dus, ja. En het is een dat? fijne locatie, het is dus een soort klein paradiso. Ja. Para Sterker nog, ja. Paradiso heeft er ook iets mee te maken. Ja. Dus, uh, dus ja, uh, maar goed, uh, de, de, heeft dat ook bijgedragen om van ik ga iets schrijven over de stad? Heeft dat een rol gespeeld bij het maken van City Love? Ja, uh, ik, heb, ik ben namelijk opgegroeid in een dorp aan het strand in Noordwijk. En ben ik, ik van de week nog geweest? Ja. Uh, ja. Gisteren nog. Nou, nou ja. En ik, vind dat, uh, ik vond dat altijd heel leuk in Noordwijk. Uh -huh. En ik dacht altijd dat ik de grote stad heel eng zou vinden. En toen ben ik op mijn negentiende verhuisd naar Londen. Wat echt nog wel heel veel drukker en groter is dan Amsterdam. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er ook in hele drukke steden... dat je daar best wel rust in kan vinden. Soort uh -huh. als wanneer je ergens zit waar veel geroezemoes is... dat dat ook wel een soort van dekentje kan zijn of zo. Ja. Wat, dan, wat dan gewoon zo is. Um, dus ik ben heel erg gewend aan de stad. En toen ik vanuit Londen naar Amsterdam ging... vond ik Amsterdam eigenlijk uh, best wel een soort een groot dorp. En, en relatief rustig. En, ja. um, en toen kwam ik erachter dat ik daar heel veel inspiratie uit haal. Om gewoon door die stad te lopen. Want je kan een beetje onzichtbaar zijn in een stad, vind ik. Ja, als een soort... Uh... Ja, incognito, ja, uh, je... onzichtbaar, iemand uh, ja, als je... een soort vlieg op de muur... Uh, ja, dat je de we, hele dus boel we bekijkt. er zijn weinig mensen die, die zich uh, aan je storen of, of op je letten. En dat is soms heel vervelend, want je kan, ook, je, kan je denk ik ook... daar heb ik niet zo'n last van, maar ik denk dat mensen zich in een grote stad... ook best wel eenzaam kunnen voelen, juist daardoor. Omdat je minder makkelijk echt contact hebt. Ja. Maar ik vind het juist wel prettig dat je ook gewoon een uur rond kan lopen... zonder dat je een bekende tegenkomt of, of, of zonder dat er... Mm -hmm. Dat, dat, dat iemand nou heel erg bezig is met wat jij aan het doen bent. Ja. Uh, hoewel, uh, en dan komen we weer eigenlijk ook, uh, ook weer uit op een plek uh, wat, uh, wat een beetje ons bindt. Hè? Mm -hmm. we, we zijn alle twee van de kust, om het allemaal ja. zo te zeggen. Uh, als ik dan, gisteren loop ik dan ook weer door een badplaats als Noordwijk. Ja, ja. ik vind het toch. Het heeft wel iets. Ja, nee. een, een badplaats aan ja. zee. Uh, of het nou hier is of... 18 ja. kilometer zuidwaarts. Uh, waar jij ooit uh, geboren bent. Ja, nou dat ja, vind ik ook. En ik vind het strand echt een gek. Ja. Liever eigenlijk niet in de zomer. Maar nee, ik ben... dat ben ik niet eens. <laughs> het is meer in tussen de seizoenen. Ja. Als, uh, als het uh, september, uh, oktober is. Ja. Of net of in het vroege voorjaar. voorjaar. Ja, ja, dan, dan, je, als dan het is... nu een mooie zonnige dag is. Dan uh, ben ik graag op het strand te vinden. En ook daar gewoon lekker wandelen. En denken en schrijven. En... Zit daar misschien ook iets in waarvan je denkt. Terug naar de roots. Materiaal maken voor een. Eventueel volgend uh, Dat zou heel goed werk. kunnen. Ik wil namelijk ook. Ik wil dit jaar heel graag een live plaat maken. Die gewoon. Omdat ik voor City Love ben, ik, heb ik heel veel tijd genomen. Hebben we lang en veel in de studio gezeten. Met mijn band, met Saak en Hidden. Dat zijn mijn drummer en mijn basgitarist. -gitarist. En um, daar we heel veel tijd voor genomen. En alles heel goed uitgewerkt. Ja. Um, en de volgende plaat die ik wil maken, dat wordt dan meer weer een nieuw ding om te leren. Is een live plaat. Ja. waarbij de piano echt een hele belangrijke rol speelt. Dan wil ik gewoon een grote vleugel, dat het mooi klinkt... en dat als er andere instrumenten komen dat dat echt zeg maar, eromheen is... om een beetje het kussentje te vormen, maar dat het gewoon gebeurt zoals het is. En die wat meer basic versie, dat zou best wel meer te maken kunnen hebben... met een beetje de rust opzoeken. En dan kan je dat wel weer terugkoppelen naar het strand en uh, meer... Ja, dan zie ik mezelf weer meer in het zand zitten met een boekje, zeg maar. Zoals het begon. Ja, ja dat uh, is, wel, is wel heel erg leuk. Je kan ja. inderdaad op het strand uh, ook met een boekje zitten. Ja. Ik, uh, ik heb er ook wel eens even van, van een moment dat ik dan bovenop de boulevard... dat is dan hier mm -hmm. in Zandvoort dan, zie je de zee... En, uh, ja. Ik moet er ook niet aan denken dat die verrekte vermalleiden windmolens uh, nee. voor de stoep uh, gaan, uh, nee. gaan komen. Want dan is mijn uitzicht uh, weg. Dus uh, ja. nou ja goed. Het, uh, het, het biedt altijd een plek om even rustig uh, even over het leven op ja. zich na te denken. Dat doe jij, uh, denk ik ook als jij mm -hmm. bezig bent om het uh, liedje te schrijven. Ja. Komen we straks nog even bij je terug. Nu uh, weer even tijd uh, voor muziek. Um, dit weekend in het idyllische. Uh, Holy Sloot in het Witte Kerkje uh, treedt Fabiana Dammers op. Uh, zij is hier ook meerdere malen geweest uh, bij Alternative FM. Uh, we zijn er ook, uh, ook enigszins dankbaar uh, voor het uh, werk wat zij uh, achter de schermen heeft uh, gedaan. En It dit is, is een liedje mij. van 2007. Starfall, and dreams pass by. Of mazes of colors We'll Het Witte Kerkje is het decor uh, aanstaande zondag. Uh, treedt zij op in uh, Holiesloot. Uh, om drie uur s middags uh, kun je daar terecht. Uh, 7,5 euro voor een uh, toegangsprijs. De kinderen kunnen gratis erin. Dus wat dat er gaat is het uh, helemaal goed toeven. Tot aan het nieuws. We hebben we er nog eentje klaarstaan. En dat is uh, deze van Julius. I give it up.